Het nieuws over het masterplan is in Duitsland slecht gevallen. Duitse politici lijken niet bereid om meer macht aan Brussel af te staan. Politieagenten die zwaar en specialistisch politiewerk doen... gaan in de toekomst meer verdienen. Ze krijgen drie tot vijf periodieken bovenop hun schaalmaximum. Dat staat in de nieuwe politie-CAO die vrijdag werd afgesloten. Volgens de politievakbond ACP gaat een ruime meerderheid profiteren... van het nieuwe functiewaarderingssysteem leed te maken hebben van uh, mensen met moorden, met, met aanrijdingen, met doden, uh, maar ook met geweld en verbaal en anderszins, Dan kom je daarvoor in aanmerking. En dat zijn een flink aantal politiemensen. Daar staan voor het politiepersoneel ook minpunten tegenover. Zo komt er tot en met 2014 geen structurele loonsverhoging. De achterban van de politiebonden moet nog wel instemmen met het CAO-akkoord. De Nederlandse staat heeft vanmorgen 1,1 miljard euro geleend tegen 0% rente. Het gaat om een kortlopende lening die op 31 augustus afloopt. Tegelijkertijd zette de staat ook een lening van 1 miljard uit tot eind dit jaar tegen een rente van 0,014%. De rente op Nederlandse staatsleningen daalt steeds verder, terwijl de rentes op leningen uit Spanje en Italië juist oplopen. Beleggers vluchten naar het veilige noorden... omdat ze bang zijn dat de zuidelijke landen... hun verplichtingen niet meer kunnen nakomen. Treinreizigers hebben gisteravond een jongen overmeesterd... die een conducteur aanviel. De jongen van 15 reed zwart in de trein naar Bokstel en kreeg daarom een boete. Hij was het daar niet mee eens en werd agressief, zegt de politie. De conducteur die werd geduwd, die is op de grond terechtgekomen. Wat ik begrepen heb, verder geen letsel opgelopen. En de passagiers hebben kunnen voorkomen... dat hij verder door de jongen werd geslagen... En overmeestert deze man. De zwartrijder van 15 werd op het station van Bokstel opgepakt. Het weer bewolkt en periode met regen bij een graad of 12. Vanavond geleidelijk droger. Vannacht enkele opklaringen. Morgen overwegend droog met afwisselend wolken en periode met zon. Het wordt dan een graad of 16. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A16, Rotterdam richting Antwerpen. Tussen de knopen de Prinsenviel en Galder, 5 kilometer. De rechte reischok is daar dicht. Meer weten over dementie? Bestel de folder over dementie van de Hersenstichting. Bel 070 302 4747. Een dagje breken, lekker shoppen! Als je inspiratie zoekt voor een dagje weg... kun je er eigenlijk niet aan voorbij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 Elsbeth Grutteke en Thijs van den Brink. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Daarom moeten we ook in het midden een helder geluid laten horen. Kiezen en verbinden vanuit het radicale midden. Een half jaar geleden riep Aartjan de Geus het CDA uit tot partij van het radicale midden. Goedemiddag, meneer Buma. Lijst, Goedemiddag. Lijsttrekker van het CDA. We hebben in het nieuwe verkiezingsprogramma van uw partij gezocht. Die term radicaal midden komt helemaal nergens voor. Wat is er gebeurd? Um, de term radicaal midden staat niet in het verkiezingsprogramma. Er wordt gesproken over het nieuwe midden. Maar het is nooit uh, een term die bedoeld is om nou een naam aan een verkiezingsprogramma te geven. Het is een uh, manier te geweest om aan te geven waar dat strategisch beraadstuk zoals het heet stond. Maar euh, betekent dat ook dat jullie afstand nemen van die term? Nee, hij is nooit, dus nogmaals nooit echt een term geweest die in stukken heeft gestaan. Hij is ter toelichting gebruikt op het programma deze zomer. Maar nooit bedoeld en ook dus nu niet om daarmee nou een uh, verkiezingscampagne kleur te geven. Maar is het CDA een radicale partij? Nee, dat is ook de reden dat het woord radicaal ook niet terugkomt. Ik, ben, ik voel mezelf ook nooit zo radicaal. Maar het is zeker wel een partij van het midden. Profwilrenner Theo Bos fietste de afgelopen maand twee weken in de ronde van Italië... met een gebroken rugwervel, zonder dat de ploegarts dat opmerkte. We praten met hem over hoe dat voelt. Maar eerst de vraag, Theo, moet je in augustus de Olympische Spelen aan je neus voorbij laten gaan? Uh, ja, dat hangt een beetje van mijn uh, ja, revalidatie af. Op het moment ziet het er wel redelijk uh, ja, ziet er gewoon wel goed uit. En, uh, ik kan nu nog wel uh, fietsen. Dus uh, ja, maar ik denk, ik denk wel dat ik nog wel wat zou moeten laten zien... En, uh,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 Het meest smerige wat ik ooit gegeten heb, is soep. <lacht> <lacht> Spijt me, dat is het enige wat ik niet lust. Dat ben ik eigenlijk wel met je eens. Ja, vies, hè? heel goed. Die is erg smerig. <lacht> en uh, ja, het Zweedse zuurstrumming, dat is uh, een soort bedorven haring. Uh, dat is ook erg vies. Het is op heerlijk. Ja. Ja. Dichter bij de dag is vandaag Hans Merk. Zijn samenvatting van wat we hier aan tafel bespreken hoort u tegen drie uur. En heeft u een vraag of opmerking voor ons? Ga dan naar onze website, dit is de dag.nu, of reageer via Twitter en dan kunt u het beste de hashtag DDD gebruiken. Ja, Sibran Buma, leider van het uh, CDA. Vrijdag uh, heeft u uw programma gepresenteerd voor de verkiezingen van 12 september. Iedereen is de titel. Uh, afgelopen dagen stonden natuurlijk volop verslagen in de kranten. Kon u zich daar een beetje in herkennen? Uh, nou, de verslagen waren verschillend, maar ik zag heel veel terug van wat wij ook in het programma hebben neergezet. Uh, een keuze voor werk, gezin en samenleving. Ja, dus dat, was, uh, dat waren goede verslagen dan. Dat gaf over het algemeen weer wat, uh, wat mijn beeld was, uh, wat de kern was van het verkiezingsprogramma. Ja. Dus uh, er zijn verschillende verslagen, ik zal ze niet allemaal hebben gezien, maar het meeste kon ik wel, uh, wel terugplaatsen. Wat ja. mij ook opviel is dat er ook wel een, een politieke duiding aan werd gegeven. Een meer linkse koers, schreef het financieel Dagblad. De harde rechtse kanten zijn eraf, schreef de Volkskrant. Afstand van VVD Light, regionale dagbladen. Hebben zij gelijk? Nou, er zit wel een verschil in met het programma uit 2010, hoor. Dus in die zin kan ik dat wel plaatsen. Um, toen was het toch meer ook een, een financiële uh, inslag. Daar is ook kritiek toen op gekomen vanuit de commissie... die die verkiezingen en die campagne heeft beoordeeld. Dus in die zin vind je wel meer gezin en samenleving terug... in dit verkiezingsprogramma, ook als antwoord op de uitdagingen... voor de toekomst, dan dat die in het programma van 2010 stonden. Maar is het dan ook minder rechts? Nou, zo kan je dat niet zien. Dat zijn verge... de grante, hè? Uh, nou, ja, nou, dat, er waren verschillende commentaren. Dat, dat zal heel goed, hoor. Ik, ik kan dat zelf er niet uithalen. Dat is ook niet de keuze geweest. Het is wel de keuze geweest die natuurlijk voorborduurt op een visie, die u aan het begin ook al even aanhaalde. Ja, het uit midden, ja. ja. En dat was natuurlijk een heel duidelijke positionering van het CDA in het midden. En daar bouwt dit op voort. Nou ja, en met, met keuzes die gaan over het werk, wat, wat, wat de basis is op dit moment in deze crisis. Maar ook gezin en samenleving, omdat de economie niet zonder gezin en samenleving kan. Ja. Gezinspartij, zei u net al, meer dan in 2010. Waarom is dat? Nou, je ziet dat in deze tijd van crisis um, de noodzaak er heel erg is om de basis van de samenleving weer op orde te krijgen. Uh, de economie is heel erg belangrijk, maar mensen willen ook omzien naar elkaar en uh, verantwoordelijkheid dragen voor elkaar. En daar willen we ook ruimte aan geven. Vandaar dat het gezin en familie en ook samenleving een belangrijk onderdeel is in dit verkiezingsprogramma. Nogmaals sterker dan dat eigenlijk in 2010 het geval was. Ja, je zal maar single zijn. Ja, maar ook dan uh, zorg je soms voor je ouders. Uh, die wonen dan weliswaar ergens anders. Maar die band die er ooit geweest is, in een gezin of in een familie, speelt bij heel veel mensen. Oké, okay, dus ook als je single bent, dan heb je een gezin. Nou, heel veel mensen, ik denk bijna iedereen wel, heeft dat gevoel inderdaad. Dus het is inderdaad een keuze voor de samenleving. En niet een, een um, uitsluitende keuze voor de manier waarop je samenwoont. Het is niet zo dat de singles niet op u hoeven te stemmen. Zitten hier singles aan tafel? Ja. Ja, ik... Uh... Ik hoor, ook, ik hoor er ook van op. De gezinspartij. Nou. Waar hoor je van op dat je toch mag stemmen op ze? Ja, nee, ik denk dan van... Jeroen Thijssen? Jeroen Thijssen, um, sorry. Oh, geeft oh, op dit niks. moment woont bijna 50% van de Nederlanders apart. Alleen als je studenten en oude vandaag meetelt. Dus die laat je dan uh, buitenschot. Die hoeven niet op het CDA te stemmen. Nou moet u iets zeggen, meneer Buma. Ja. <laughs> de, iedereen, uh, of je nou alleen woont of niet... Uh, heeft een band met zijn familieleden... Uh, met mensen voor wie die zorg wil dragen. En in die zin is het gezin ook niet ge wat mij betreft geïsoleerd... waar je op dat moment mee woont. Maar de vraag bijvoorbeeld hè, van mensen die voor hun ouders gaan zorgen... die ouder worden, is een hele belangrijke vraag waar we allemaal voor staan. We zien dat in de toekomst de zorg niet meer op dezelfde manier zal gaan als nu. Mensen zullen veel meer ook weer zorg dragen voor elkaar... zoals de samenleving ook eigenlijk altijd in elkaar heeft gezeten. En dat benadrukken wij ook. Dus nogmaals, het gaat niet alleen maar over de manier waarop je samenleeft... Maar maar ook op de manier waarop je voor elkaar zorgt. En met elkaar uh, verantwoordelijkheid draagt. En in die zin is het woord gezin dus een veel breder woord. Dan of je met 1, 2, 3, 4 of meer mensen in een huis woont. Hmm. Maar het gaat er ook mee dat je uiteindelijk verantwoordelijkheid hebt voor elkaar. En ook heel veel mensen willen die verantwoordelijkheid voor elkaar dragen. Hmm. Maar zoeken naar de beste wegen. Jeroen, toch maar wel het CDA dan? Ik zou het ik, maar doen. Ik, ik, <laughs> ik, vind, uh, ik vind de uitbreiding van het begrip gezin zo gezocht. Ja, maar ja. Iedereen heeft ja, een is... vader en een moeder. Iedereen heeft een vader en een moeder. Dat staat vast. Ja. Nou, het interessante is dat het, dat het met name ook door mensen uit de samenleving is gekomen die tegen ons zeiden: van maar ik heb toch ook een gezin. En dan benoemden ze zelf dat ze ook zorg droegen voor ouders. Hm. Waar ik bijvoorbeeld, wat, wat ik heel fascinerend vind, je hebt, uh, ik heb net een discussie daar ook over gehad. Mensen nu zo van rond de 60, uh, die wonen met z'n tweeën. Kinderen zijn het huis uit, dus kan je zeggen geen gezin. Maar ze dragen vaak zorg voor hun kleinkinderen inmiddels. Maar vaak leven de ouders ook nog. Um, tegenwoordig, hè, er zijn vaak vier generaties in plaats van drie. Ja. Mensen die zorg voor elkaar willen dragen. Dat zijn nieuwe vragen voor onze samenleving waar we een antwoord op willen vinden. Dus vandaar dat we uitgaan van het gezin. Uiteindelijk is iedereen ooit uit het gezin voortgekomen. En ergens bestaat die band nog wel. Nou, okay, of helder, je wil hem. En ja. dat is de reden dat we daar zo'n aanknopingspunt gevonden hebben. Dat is helder, meneer Buma. Laten we het eens hebben over Europa. Volgens Maurice de Hond wordt dat het belangrijkste thema bij de verkiezing. Namelijk hoe we de eurocrisis gaan oplossen. Denkt u dat ook? Nou, deze verkiezingen gaan wat mij betreft over Nederland. Het Nederlandse parlement en uh, de crisis hier in Nederland. Uh, Europese verkiezingen hebben we weer over een paar jaar. Ja, en dan gaat het er... weer over Europa. Ja, ja, maar er is toch iets aan de hand in Europa, of niet? Vergis ik me nou. Nee, dat klopt. Er is heel veel aan de hand in Europa. Maar de vraag was, waar gaan de verkiezingen over? Ja. En de verkiezingen gaan over het Nederlandse parlement en de toekomst van Nederland. En die toekomst lag en ligt natuurlijk in Europa... want wij zijn een onderdeel van Europa... en het grootste deel van onze economie... die hebben te danken aan uh, de Europese samenwerking. Ja, nou kwam er, zei uh, meneer Van Rompuy net... dat er inderdaad in Europa gewerkt wordt aan een masterplan. Daar lekte al iets over uit dit weekend. Een masterplan om te zorgen dat begroting en belasting... van de lidstaten beter op elkaar afgestemd worden... en ook op het buitenlands beleid. Um, wat vond, vindt u van die, van die plannen? Van het feit dat er aan zo'n masterplan gewerkt wordt? Ja, nou ja, Europa moet ook bezig zijn met de toekomst. Dat lijkt me echt uh, ontzettend nodig. Wat er nu uitkomt, daar uh, heb ik nog heel veel vraagtekens bij. Ook dat men nu vanuit Europa zelf van Rompuy met Draghi, de baas van de Europese Bank... en Barroso met voorstellen komt. Terwijl mij lijkt dat ook in de landen, ook in Nederland, ook in Duitsland... zelf heel veel initiatieven liggen. Hm, bijvoorbeeld, dus zeker... in uw, bijvoorbeeld in uw verkiezingsprogramma, toch? Ja, bijvoorbeeld, Want die ja. plannen lijken wel wat op elkaar als je ze zo naast elkaar legt. De plannen die wij in het verkiezingsprogramma hebben neergelegd... die gaan specifiek over de problemen die er nu zijn... Uh, en die moeten we ook aanpakken. Wat Van Rompuy nu aan het doen is... met ook een Europees uh, politieke unie of iets dergelijks... dat gaat vele stappen verder. En vind ik ook veel verder gaan in het eerste gezicht... de wat wat, eerste blik die ik erop werp... op wat op dit moment de antwoord is op de crisis. We zitten ja. nu natuurlijk in een, in een ja, echte noodsituatie... als het gaat om de zuidelijke landen. Daar moet op korte termijn een antwoord op komen. En het is echt vanzelfsprekend dat ook Europa na moet denken... over de langere termijn. Maar u zegt bijvoorbeeld in uw, in uw verkiezingsprogramma... dat u meer coördinatie wil... Dus dan denk je, nou, dat lijkt dat erg op wat Van Rompuy voorstelt. Meer macht en meer samenwerking. Nou, Er zit een groot verschil uh, in het woord macht en in het woord coördinatie. Wat ons betreft, en dat is ook wel het uh, voorstel... wat de afgelopen maanden al in Europa is ontwikkeld... dus het is niet zozeer van rompuin nu... als wel waar we mee bezig zijn. Het is ontzettend nodig dat we, zeg maar, de zuidelijke landen... hun economieën meer laten lijken op de onze. Daar zit het grote probleem van Europa. Hè? Daar is jarenlang geleend. Hier is jarenlang veel zuiniger geleefd. Daar moet veel meer gecoördineerd worden. Dat is bijvoorbeeld ook de Europese commissaris die we nu hebben... die alle landen aan de afspraken houdt. Mm -hmm. Dat ja, is de coördinatie die we nodig hebben. Nodig maar coördinatie zonder macht, dat, dat werkt toch niet? Bedoel, je moet die zuidelijke landen dus blijkbaar aan de afspraken houden. Dat ja. kan je wel aardig vragen, maar dat doen ze dan niet. Dan moet je toch een afdwingbaarheid hebben? D dat ben ik zeer met u eens. Dat is ook wat nu er is. He, Olly Reen, de veelbesproken Europese commissaris... houdt de landen aan de afspraken. Uh -huh. Bijvoorbeeld van een maximaal tekort van 3%. En daar zit op zichzelf het interessante van de discussie nu in Nederland in. Wij als Nederland wilden heel graag... dat. Vanuit Europa die zuidelijke landen aan de regels werden gehouden, want daar hebben wij belang bij. Dat doet uh, de Europese Commissie. Uh -huh. Vervolgens overtreden we zelf de regels. En dan worden we er ook gehouden. En dan worden er ook gehouden. En dan worden verschillende partijen ontzettend boos. Zoals de VVD? Uh, nou, de VVD houdt zich hier heel netjes aan. Het gaat meer om de SP, de PVV en de PVDA. Die op dit moment zeggen, ja, die regels zijn er wel, maar wij gaan ons er niet aan houden. En ik vind dat als je dus zelf, hè, dit is niet Europa geweest, dit is Nederland geweest. Dat zei wij moeten zorgen dat die begrotingen op orde komen. Ja. Daar hebben we belang bij. Toen hebben we gezegd dat moet Europa handhaven. Want wij als Nederland kunnen dat moeilijk alleen gaan doen. Dan gaat Europa handhaven. En dan zeggen we sorry, je moet alleen de zuidelijke landen handhaven en niet ons. Ja, dat vind ik dus... Als je praat over coördinatie, ik vind geen vorm van coördinatie, ook geen vorm van samenwerken. Als je de regels zo zou uitleggen. Maar als je uw programma leest, dan is het tamelijk, klinkt allemaal tamelijk pro-Europees. U zegt onze toekomst ligt in Europa. Wij ja. horen bij Europa, we moeten het daarvan hebben. Maar als dit plan dan komt, dan zegt u, dan gaat het me te ver. Heb ik dat goed begrepen? Voor Rompuy U gaat vele stappen te ver, wat u betreft? Nou, in ieder geval vele stappen te snel. Kijk, de mensen in Nederland hebben belang bij een munt waarmee ze kunnen betalen en waar ze hun pensioen mee kunnen krijgen. Dus we hebben allemaal belang bij een sterke Europese munt. De gulden hadden we vroeger, maar de euro hebben we nu. Dat is ook de munt voor de toekomst. Maar dat wil niet zeggen dat we ook een Europese politieke samenwerking... of iets dergelijks moeten krijgen... waarbij we de buitenlandse politiek allemaal samen gaan doen. Dus wat nu... Een beetje fragmentarisch, als ik het zo mag zeggen, naar buiten komt in de kranten. Daar staan heel veel woorden in. Maar wat men nou precies doet, is mij onduidelijk. En wat ik wil, is eigenlijk wat nu ook wel aan het gebeuren is. Landen houden aan gemaakte afspraken. En daar heeft iedere Nederlander belang bij. En ook wij, wij in Nederland hebben enorme belangen hm? bij de economie in Spanje. Maar We maar kunnen dat, klinkt, dat niet zomaar laten vallen. Dat klinkt u een beetje zoals Heng Kamp... die ik afgelopen weekend hoorde zeggen. Ja, Europa is belangrijk voor ons, want wij verdienen eraan. Is, is dat het wat u betreft, wat het CDA betreft, of is er meer te zeggen over Europa? Nou, Europa is natuurlijk meer, want Europa is een, is een gemeenschap die na de oorlog is ontstaan uit veel meer dan alleen maar financieel. Maar als je kijkt, uh, laten we eerlijk zijn, nu naar de acute problemen van Europa, dan is dat de Euro Europese eurocrisis en het is de economische crisis. En daar kunnen niet 27 lidstaten los van elkaar een antwoord op verzinnen, want dat lukt ze niet. Dus, dus dat dus moeten dat... ze met z'n 27 samen doen. Maar dat is wel een kwestie van geld, zegt ze. Dus Europa is niet meer dan economie? Wat, wat ik zojuist zei is dat Europa juist wel is ontstaan uit meer dan economie. Sterker nog, het is uit een ideaal van samenwerkende landen ontstaan. En dat ideaal is er nog steeds. Een, een gezamenlijke gemeenschap... Van, uh, op, op, op uh, mensenrechten ge, ge, gebaseerde economieën en democratieën. Dat is het nog steeds. Maar als je kijkt naar de, de uitdaging van vandaag deze maandag, bij wijze van spreken, mm. dan is de eerste uitdaging nu... hoe zorgen we dat we dat Europa door die crisis helpen? Nou... 12 september praten we over de vraag hoe we Nederland door de crisis helpen. Daar horen heel veel Nederlandse oplossingen bij. Maar één ding is zeker. Nederland is een land met zoveel belangen in landen om ons heen... dat we ook afhankelijk zijn van Europa. Ja, maar dan gaat die verkiezingen toch ook over Europa? U zei net het gaat over Nederland, maar dan gaat het toch ook over Europa? Maar het gaat over de invloed die wij in Nederland hebben op Europa. Het gaat niet over de vraag welke keuzes Europa maakt. Want we zijn er zelf bij. En maar ik vind wel wel dat om... sommige partijen vergeten wel eens als die zeggen... meer macht aan Brussel. Nee, wij Nederland kiezen voor al of niet meer macht aan Brussel. En in het verleden, een jaar geleden, hebben we heel bewust gezegd... overigens aanvankelijk inclusief de PVV, hebben we gezegd... die regel dat we onze begroting op orde moeten hebben... Hè, dat we niet alleen maar schulden blijven maken... die zouden we in Europa allemaal moeten volgen. En dat vind ik nog steeds een regel die we ja. moeten handhaven. Ja. Axel Gruut, je bent net terug uit Spanje. Mm -hmm. Is dat hetzelfde werelddeel voor jouw gevoel? Oef, moeilijk. Ja, het hoort er wel bij, omdat je ziet dat op de landkaart staan. Maar het is zo'n andere maatschappij, zo'n andere manier van leven en van beleven. Het is toch wel een hele grote afstand met de rest van Europa. deel jij eens in Spanje? Voelt het als hetzelfde wereld als waar wij wonen? Nou, is wel een groot verschil. Helaas. Ja, helaas, want... Ja, je hebt daar mooie bergen dat heb je hier niet. In Nederland. Ja. Die Nederland. wel bij. Was het maar wel ja. Nederlands zeg je. Goed, die rijdt er wel in een dagje, als je een beetje doorrijdt, uh, rijden er in een dag naartoe. Dus uh, wat dat betreft is het wel, ja, het is wel dichtbij natuurlijk. En, uh, maar ja, het, het, het leven daar is wel compleet, compleet anders dan in Nederland. Ja. Ja. Nog een ander onderwerp, uh, meneer Buma. Een medische ethiek wil het even over hebben, want er staat bijna niets over in uw programma. Ik geloof twee, uh, twee zinnetjes, waarom is dat? In het vorige programma stond veel meer. Ja, er is nu uh, nadrukkelijk voor gekozen om de medisch-ethische standpunten... die we hadden, niet uh, nu op de schop te gaan gooien... Uh, de grote belangen als het gaat om zorg voor mensen... bijvoorbeeld in de laatste levensfase, is echt een vraagstuk van nu. Dus daar staat ook een antwoord op. Maar wij willen geen wijzigingen, geen grote revoluties bij wijze van spreken... in de abortuswetgeving of andere re regelgeving. En in dit programma is daarom... er is met name voor gekozen die dingen op te schrijven die we echt willen aanpakken. Hier zeggen we dat, zoals we dat nu in Nederland hebben geregeld... met waarde voor mensen, met waarde voor het menselijk leven... dat moet ook de komende vier jaar uh, het uitgangspunt zijn van het beleid. Het ja. thema kwam nog aan de orde tijdens de lijsttrekkersdebatten... die u heeft gevoerd met de andere kandidaten. Henk Bleker, de staatssecretaris en ook kandidaat-lijsttrekker destijds... die heeft er toen wat over gezegd, over wat hij verstaat onder de C van het CDA. Die staat volgens hem voor consensus. Laten we even luisteren. Wij hebben de afgelopen dertig jaar in Nederland... een soort van consensus bereikt... op een aantal belangrijke morele vraagstukken. Bijvoorbeeld waar het gaat om leven en dood... euthanasie, abortus... Het recht om ook vrij te zijn op zondag en meer van dat soort belangrijke sociale, morele kwesties. Hou die consensus in ere en ga er niet aan rommelen vanuit de politiek. Nou, die zegt eigenlijk de status quo is goed. Bent u dat met hem eens? Nou, ik, uh, wat ik hier hoor, dat deel ik voor een groot deel. Ik herinner het mij, want ik was bij het debat. <laughs> uh, dus ik vond toen, en ik vond ook, vind ook nu, dat de C niet staat voor consensus. Het is gewoon het christendemocratisch appel. Uh, en die C staat dus ook voor het deel christelijk in, het, in de naam van het CDA. Maar tegelijkertijd is er de afgelopen tijd veel meer rust rond het thema medisch-ethisch ontstaan dan 20, 30 jaar geleden. En dat vind ik voor een samenleving wel belangrijk. Dat je op een gegeven moment over dat soort thema's... niet po de polarisatie zoekt, maar inderdaad, zoals uh, Henk Bleeker... dat zegt, de consensus. En dat, dat vind ik wel waardevol. Maar de consensus zoals die nu bestaat... u heeft bijvoorbeeld tegen de euthanasiewet gestemd, die deelt u? Nou, de consensus die er nu is vind ik een consensus die je moet houden. Ik ben niet iemand, als dat uw vraag is... die een nieuw ingevoerde wetgeving altijd weer op je terug wil draaien... want dan heeft iedere politieke partij altijd een erg terugkeer naar vroeger uh, karakter. Nee, er zijn wijzigingen doorgevoerd. En de euthanasiewetgeving nu, daar hoor ik over het algemeen veel mensen over, die zeggen van, zoals dit nu is gegaan, is dat goed, daar moeten we nu niet grote veranderingen in brengen. En ik vind het van groot belang dat de samenleving ook het gevoel heeft uit de voeten te kunnen met dat soort regels. En uh, niet voortdurend daar grote veranderingen in op te leggen. Nog hmm. vooruit, nog achteruit. Afgelopen maanden hebben we een groot debat gezien over, de, de, de, de stichting is dat geloof ik uit vrije wil, hè? die vindt dat mensen gemakkelijker uit het leven moeten kunnen stappen als ze dat willen. Daar staat ook niets over in uw programma, wat vindt u daarvan? Nee, Als u bedoelt, uh, bijvoorbeeld de, een tijdje geleden hebben we de discussie ook in de Kamer gehad over mob zogenaamde mobiele euthanasieteams, wat, wat ja. natuurlijk een heel merkwaardig woord. Daar hebben wij ons als CDA tegengekeerd, omdat dat juist wel stappen zijn. Uh, dat zijn dus dingen die we niet in ons verkiezingsprogramma nogmaals opschrijven, maar heel veel staat niet in het programma, is wel beleid geweest van de CDA-fractie, en ik heb niet de intentie om dat te gaan veranderen. Hoeveel zetels uh, gaan het worden, meneer Buma, 12 september? Nou, dat is even een, uh, een overstapje van ja, de ja. metische-ethische kwesties. Moet we, ik we hopen er even doorheen. de pragmatiek doorheen. van de zetels over te stappen. Ja, ja, ja. Ja. <laughs> allemaal belangrijk. Allemaal belangrijk. Ik heb van, uh, van het begin af aan gezegd, ik ga voor het maximale. Ik ja, ga geen is 150 ja. is dat. Dat klopt, ja. nou, dat ja. is ja. het. Het ja. programma ja. heet ook Iedereen, iedereen. Heet iedereen ja. dus, dus... Iedereen, zeker, dat, ja. zeker. Dus ik begrijp ja. nu waar de titel vandaan ja. komt. Maar ja. meer, meer zegt u er niet over? Nee, ik uh, ga voor het maximale. Waarom? Omdat ik vind dat het verhaal... wat we ook vrijdag hebben gepresenteerd... een verhaal is voor Nederland. Over werk, over gezin, over samenleving. Daar ga ik mee naar de Nederlandse kiezer toe. En daar hoop ik de kiezer van te overtuigen. En natuurlijk hoop ik daarbij zoveel mogelijk zetels te krijgen om daarmee ook invloed te kunnen uitoefenen. Maar heeft u het idee dat dit land nog te regeren is na 12 september? Want je ziet een enorme versplintering. Je hebt straks misschien wel vijf partijen nodig. Kan dat, denkt u? Nou ja, Het is niet voor niets dat u zelf al de 150 noemde. Um, maar om eerlijk te zijn, we zitten in een fase dat het moeilijk is om meerderheden te vinden. Vergeet niet dat we nu al geen meerderheidscoalitie hadden. Ja, het is natuurlijk ontzettend belangrijk voor Nederland dat we wel een stabiele coalitie krijgen. Die ook de knopen kan doorhakken die gewoon nodig zijn. Wij moeten een aantal keuzes maken, met name ook hervormingen in de economie. Op het gebied van de AOW, op het gebied van de arbeidsrecht, maar kijk, uh, dus het ontslagrecht. Maar kijk ook naar de zorg, wij ja. moeten stappen vooruit zetten. En de grote vraag is of wij na 12 september in staat zullen zijn om de stappen te zetten die we moeten zetten om door die crisis heen te komen en perspectief te bieden. Straks horen we het verhaal van renner Theo Bos... die twee weken lang in de Ronde van Italië fietste met een gebroken rugwervel. Maar eerst naar Nederland Nederlander, 23 jaar geleden emigreerde naar Spanje... en nu terugkeert omdat het slecht gaat met zijn land.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 Uh, ik ben voor een Nederlands bedrijf uh, toen uitgezonden. Uh, we hadden toen een contact met de Spaanse televisie. En uh, ja, ik ben dus eigenlijk voor een Nederlands bedrijf uh, daar naartoe gegaan. Maar dat, uh, dat contract liep toen af. En uh, toen ben ik er eigenlijk blijven hangen. En, uh, een hele hoop verschillende leuke banen gehad en zo. Want wat is je, wat is je vak? Nou, ik ben technicus. Uh, Radiotechnicus? Uh, ja, ik heb... Jij zou je dus de, de, de, de, de uitzending kunnen schuiven? Ja. Oké. Okay. Ja. Oké, okay, toen maar. Mooi, en een <laughs> dat is goed om te weten. <laughs> ja.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 Wat doet dat met die samenleving? Zijn de mensen zagrijnig? Ja, ja, het is wel zo. Een, een Spanjaard is, is, is van nature een, uh, een heel flexibele persoon... die zich heel makkelijk overal aanpast. Improviseren Dus eigenlijk een soort landsport. Want we horen geen rellen of zo? Van burgers die massaal in opstand komen? Nou ja, die zijn er natuurlijk wel geweest nu de nieuwe regering uh, flink uh, aan het snijden is natuurlijk. Ja. Daar wordt wel uh, flink op geprotesteerd.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 Heb je weer werk gevonden hier? Ja, ik heb hier een uitstekende baan gevonden. Uitstekende baan zelfs? Ja. Vertel het niet in Spanje, want we komen ze allemaal. <laughs> nou, laat ze maar komen, toch? <laughs> ja, als er werk is, maar dat is er ook ja. niet heel veel. Nee, op. inderdaad. Maar goed, dan toch, ik bedoel, je kunt hier werken. Uh, je, zo, je kunt misschien niet in je, in je vakgebied werken, maar er is hier werk. Ja. ja. Zometeen na het nieuwsoverzicht van half drie praten we met Wilrenner Theo Bos. Hij brak een wervel tijdens de Giro d'Italia. En uh, met Jon Thijssen praten we over de ontdekking van een nieuwe smaak. Eerst het nieuws van half drie, gelezen door Ewaard Jong.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 Nederland maakt 2 miljoen euro extra vrij voor noodhulp aan Zuid-Soedan. De staatssecretaris Knapen voor Ontwikkelingssamenwerking heeft dat besloten vanwege de sterk verslechterde humanitaire situatie in het land. Door onder meer slechte oogsten, prijsstijgingen en een groeiend aantal vluchtelingen is er steeds minder eten beschikbaar.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 En de Nederlandse staat heeft vanmorgen een kortlopende lening uitgezet van 1,1 miljard euro tegen 0% rente. Een wat langerlopende lening van 1 miljard werd uitgezet tegen een rente van 0,014%. De rente op Nederlandse staatsleningen daalt steeds verder, terwijl de rentes op leningen uit Spanje en Italië juist oplopen. En dat zijn de hoofdpunten. ANEB, verkeersinformatie. Er staan files op de A12, Den Haag richting Utrecht... tussen Nieuwerbrug en Woerden, 4 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. En de A50, Arnhem richting Os, voorknopend Valburg, 3 kilometer. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, hartelijk welkom terug bij Dit is de Dag. We praten vanmiddag met Sibrand Buma, leider van het CDA. We spraken over zijn verkiezingsprogramma. Van profiel Renner Theo Bos horen we zo hoe het is... om twee weken te fietsen met een gebroken rugwervel. We hoorden het verhaal van Axel Groeteke die na 23 jaar terugkeert uit Spanje... omdat hij daar slachtoffer werd van de crisis. En culinaire journalist Jeroen Thijssen vertelt ons over een nieuwe smaak. U kunt reageren via Twitter... en dan kunt u het beste hashtag DIDD gebruiken. U kunt ook onze website bezoeken en daar een reactie achterlaten. Theo Bos, jij bent profielrenner. Je was een paar weken geleden in de eerste etappe van de Ronde van Italië... op weg om mee te sprinten voor de eindzegen. En toen gebeurde er dit. Het is onrustig in het peloton in de laatste kilometers. Er wordt geduwd en getrokken. Cavendish in het wiel van Geraint Thomason, ploeggenoot. De laatste bocht. En achterin gaat het mis. Het is Theo Bos die hard de drangeke ingaat... en de Noorse kampioen Alexander Christophe met zich meetrekt. Ja, wat voelde je, Theo? Ja, ik, uh, op zich voel je eigenlijk niet zo heel veel. Alleen... Uh... Ja, het was een vrij tricky bocht. We wisten wel dat, het, dat je. Ja, het was een brede weg. Je kon er heel snel doorheen. Maar. De Giro is wel. Uh, staat eigenlijk bekend om zijn aankomsten. dat die, uh, dat er op de laatst nog een keer een. Uh, een mooie bocht ingedaan in, in wordt. Toen zei expres, hè? Ja. <laughs> uh, maar had je meteen door. er is iets mis? Ik voel iets? wat nou, niet goed is. nee. Toen ik. Uh, nee, toen ik viel. Uh, viel het eigenlijk wel mee. Ik. Uh, ik, zat wel, ik lag wel een beetje zo tegen het hek aan en zo. En ik. Ik begon, ik weet nog wel, dat ik ontzettend begon te beven en te trillen. Hm. Maar er was een man uit het publiek die hield me vast en die trilde heel erg. Dus, uh, Jij dacht, daar komt het van. <laughs> da, da, dat was eigenlijk uh, de reden daarvan. Dus, ja. Ja, er was eigenlijk verder niet zoveel aan de hand. Dus, is, is er toen meteen naar gekeken? Heb je de arts er even bij geroepen? Of, of, of was dat niet nodig? Ja, de dokter uh, heb gecontroleerd. En, uh, en ja zijn... ik had, Eigenlijk was heel veel ja spieren die echt uh, een klap hebben gemaakt en uh, dat deed eigenlijk het ja dat deed heel erg pijn in mijn buik mijn buikspieren uh, aan de zijkant mijn bekkenrand. en die arts die zei niet het is er is iets gebroken nee de arts dacht uh, ja die had uh, die dacht niet dat het gebroken was en uh, en uh, nou ja goed uh, Toen ja stapt hij je maar wel op hij heeft ook geen rund ogen natuurlijk dus uh, nee, hij kon het niet ja was een kwestie... ik dacht zelf ook van nou, ik ik ben wel eens vaker gevallen en het het deed pijn, alleen op een gegeven moment in de loop van de Giro, dan bleef de pijn, zeg maar. Dus ik had wel de dag daarna, ja, was het eigenlijk, uh, ik had enorm, ja, eigenlijk een hele goede conditie. En uh, mijn vorm was echt super. En uh, de dag daarna, na die fout, was het gelijk uh, ja. helemaal weg. Dus je, je dacht ik... niet van, uh, nu fout moet stoppen, of, of gewoon maar door? Want je hebt, daarna heb jij nog 16 etappes gereden. Ja. Ik heb, ik heb ook nooit wat gebroken, dus ik weet ook niet precies uh, hoe, dat, hoe, dat voelt. Voelt, hoe dat voelt. <laughs> maar je dacht niet op een gegeven moment, dit doet wel heel erg pijn? Ja, dat, dat heb ik wel vaak gedacht. Ja, dat ik, uh, maar ja, dan is er toch ook een ploegarts? Heb je die dan niet nog eens een keer gezegd van... kijk nog eens een keer en klopt het allemaal wel? Of hij ja, hij jou niet bij zich en zei die van Theo, laten we nog eens even kijken? Nou, we hebben wel uh, ja, gewoon uh, goed contact gehad en hij heeft goed onderzocht constant en... Uh, ja alleen op een gegeven moment ja, de, de, de dag daarna en de, de dagen daarna heb je ontzettend veel pijn en dan rij je eigenlijk op adrenaline en uh, op, ja, op gewoon om die drive om, om door te gaan uh, heb je en dan, ja, dan verbijt je een beetje de pijn mm. en uh, normaal zakt het wel weg alleen na iedere etappe dan trekken die spieren toch een beetje aan die, aan die wervel en dan tijdens de etappe deed het echt eens, ja, ontzettend veel pijn ineens. En, uh, ja. Maar kwam het nou dat je doorreed door jouw eigen koppigheid? Of doordat die dokter niet deugde? Nou, nee, de dokter uh, ja, die deugt wel zeker. Ja, en, hij uh, constateert niet dat jij een wervel gebroken hebt. Nee, en... maar goed, ja, dat, uh, dat kan gebeuren. Oh, ja? Ja, is dat zo? Het is toch uh, een professionele wielerploeg? Ja, Als zeker. een rugwervel, dat is nogal belangrijk. Het ja, is niet zeker. een pink of zo. Nee, maar uh, ja... Het is ook, er zit een bast in, hè? dus het is niet uh, dat hij helemaal. Je uh, nee, doet, doet er zo lakoniek over. <laughs> ja, op zich. Kijk, ik heb niet iets uh, gedaan wat uh, wat buiten aards is of zo. Ik heb nou, gewoon uh, pijn gehad en uh, er zijn, ik bedoel, ja, hè, zoveel renners die uh, kwaal hebben of ergens. Uh, ja, maar gevallen was zijn. was het niet beter voor jou geweest, ook al voor je herstel, om eerder te stoppen dan, bijvoorbeeld, heb je niet meer schade aangericht door door te fietsen? Ja, op zich uh, ja, het herstel uh, bevordert niet om door te rijden inderdaad en. Uh, het beste is om meteen uh, gewoon rusten, de, de botten te laten herstellen en uh, rusten in te bouwen. Maar ja goed, op een gegeven moment uh, ga je gewoon door. En het, was kijk... het, het had het hoogtepunt van het seizoen moeten worden hè? Ja, het is, voor mij was het, gewoon, uh, is het wel de belangrijkste wedstrijd van het jaar. Dus, uh... Je kwam daar in topvorm aan, je had twee etappes gewonnen in Turkije. Ja. Je dacht nu gaat het gebeuren? Nou ja goed, je werkt. Ik bedoel, ik heb uh, in, in november een lease-operatie gehad. En uh, ik mocht vanaf uh, ja, 26 december mocht ik eigenlijk pas trainen. Dus ik had daarvoor uh, ja, best wel lang gerevalideerd uh, voor mijn operatie En uh, dat was eigenlijk één streep naar die Giro toe. En ik, het was eigenlijk de vraag of ik wel de Giro zou halen in, in goede vorm. En dat heb ik, op dat moment heb ik keihard gewerkt. En, uh, en ik kwam aan de start daar van de Giro in, in mijn beste vorm wat ik, wat ik ooit gehad heb. En, uh, ja, en dan de tweede dag val je en dan is het gelijk zoiets van shit. Ja, Dit komt nu? nu niet uit. Nee, <laughs> precies. En uh, ja, Dan hoop je dat het herstelt en dat het uh, beter gaat. En, maar uh, is dat ook de reden dat je doorgegaan bent? Ja, op een gegeven moment... Uh, het, het, de dagen daarna kwam ik er wel achter van... Uh, het was toch ook gelijk gebeurd. Ik kon eigenlijk moeilijk fietsen. En ik was echt op 80% van mijn kunnen voor mijn gevoel. En dat is veel te weinig om iets uit te kunnen richten. Ja, je moet zeker 100% zijn uh, om mee te kunnen doen. En, uh, ik, maar maar ik... wat is dat dan dat je dan toch doorgaat op zo'n moment? Je weet het, het, ik ga niet winnen. Je weet het is misschien niet goed voor je lijf. En toch zeg je, ik wil door. Ja, dat is een beetje... Dat, dat, ja, ik bedoel, Robert Geesing was vorig jaar gevallen in een tour. En, uh, die, die ging lijk, ook door, dat hielp ook niet. Nee, precies. Dan denk je ook van, ja jongen, ja, stop er toch mee en uh, neem goed rust. En begin, uh, zoek een ander doel voor dat, voor dat jaar. Maar ja, als je eenmaal in die wedstrijd zit, dan doe je dat gewoon niet. Heel stom is dat. En uh, dan ga je gewoon door. En uh, je wil verder, je wil verder in blijven Maar dan zou er toch iemand tegen je moeten zeggen: joh, uh, het is beter voor niet. Maar dat is dan niet door je omgeving die dat zegt. Hè? Ja, na de 16e etappe. Toen pas? <laughs> ja. <laughs> nou ja, okay. goed. En, uh, ik, heb, ik heb geprobeerd. Uh, je hebt twee, de, twee rustdagen in het Giro. En uh, even kijken na de even kijken, 15e etappe was een uh, rustdag. De tweede rustdag. En die, die probeerde ik te halen. En, uh, ja, en dan ja, ik hoopte dat ik dat één dagje rust, misschien het rug, mijn rug beter zou, uh, ja, dat maar het dat, zou helpen. Maar dat, dat is naïef. En toen, de, ja, de, toen de, even kijken, 16 etappen. Het was een makkelijke etappe, maar toen voelde ik gelijk na een uur alweer dat het een foute boel was. Dus uh, toen zei ik ook van ja, het gaat niet. En toen hebben we eigenlijk beslissingen genomen van uh, ja. ja. Zou je dat de volgende keer niet veel eerder moeten beslissen, als het weer met iemand uit de ploeg gebeurt? Dat je gewoon zegt: Dit is een serieuze val, we kunnen hier wel doorrijden. Maar winnen gaan we toch niet meer. Laten we maar stoppen en, en, en een volgend doel kiezen. Ja, ja op zich wel. Ja. Ja. Op zich? Dat zou <lacht> ik, geloof, ik geloof er niks van, ja. als je het zo zegt. <lacht> nee, maar ja, je hebt wel gelijk natuurlijk. Maar uh, ja, kijk, uh, je rijdt ook door om. Uh, het gaat ook uiteindelijk. Het, het, het is voor een renner goed om een grote ronde te rijden. Dat is voor zijn ontwikkeling goed. En, uh, en dat is zeker voor mijn ontwi ontwikkeling goed. Ja. En vorig jaar heb ik al de uh, ja, laatste dagen voor de Giro af moeten zeggen met een longontsteking. En ja, ik, op dat moment uh, dacht ik echt van shit, nu gaat het uh, weer fout. Het dus, komt uh, gewoon echt niet goed uit. Komt gewoon niet goed uit. Is dat jouw lijf wel geschikt voor topsport? Jawel, zeker. Ja? Ja. Ja. Dat toch wel? Wat longontsteking, liesbreuk, uh, Nu de wervels. Ja, maar goed, uh, yeah, dat is topsport. Dat, uh, dat hoort er gewoon bij. Ja, ik bedoel, ja, dat is sowieso per definitie niet gezond. Dus, uh, en, uh... Kijk, Thijs, hoor je het? Ja. Ik ben het is topport, niet gezond. Ik nee, nee, nee, nee, maar even voor de hel. Jo, ben je nou kwaad op die collega die je uh, ten val heeft gebracht? Nee, kijk, het, het, het punt met wielrennen is gewoon... Uh, ja, als je met uh, 200 man op een laatste bocht afstormt... Uh, 450 meter voor de streep, ja, dan uh, kunnen de foutjes uh, insluipen... Uh, ja, op dat moment, uh, ik ga de bocht in en er kwam net eigenlijk een iemand onder mij te zitten. Waardoor ik iets moest corrigeren. En mijn collega, uh, ja, ja, die zat voor mij en die moest ook inremmen. Ja, toen vloog ik over zijn achterwiel. En dat zijn gewoon, uh, ja, dat, dat hoort een beetje, ja, dat hoort er gewoon bij. Dat kan gebeuren. En, uh, maar kun je nog wel kwaad zijn? Mm, ja, op dat moment, toen ik op de grond lag, was ik wel even kwaad. Maar ja, ik weet op een gegeven moment ook van, ja, dat slaat ook nergens op. Want het uh, schiet niet op. Nee. Nou, nee. helpt nee, niet. Goed, het is gebeurd. Is je seizoen, seizoen nu verloren? Of zijn er nog nieuwe doelen te bedenken? Jawel, er zijn genoeg uh, mooie wedstrijden nog op komst. En, maar de uh, Tour ga je niet, gaat de Rabenbankploeg waarschijnlijk voor, de, voor het algemeen klassement. Ja. Dus die nemen geen sprinters mee? Daar hebben we drie uh, klimgeiten voor. En die, uh, die gaan in de Tour uh, voor het klassement. Of althans, uh, in ieder geval, volgens mij minimaal twee van hen. Dus, uh, uh, ja. En dan hebben we de Ronde van Spanje, van Axel. Is dat wat? Dat is wel een. Uh, ja, dat, dat zou kunnen, maar uh, ik heb verder nog niet over de Ronde van Spanje nagedacht. Maar uh, we hebben ook uh, of, uh, WK in Valkenburg. En dan gaan denk ik veel jongens uh, uit de ploeg die, die het WK gaan rijden, die gaan ook uh, de, de Vuelta rijden. Dus uh, misschien is die ploeg vol, maar ja, je hebt nog veel mooie wedstrijden, Ronde van Polen en uh, Neko Tour. Uh, die begint 9 juli. dan dus kan je die halen? Dat uh, hoop ik wel. Dat is dat eigenlijk dat... nog voor de spelen. Ja, ja. ja, dat is wel een, uh, een doelstelling van mij om die te halen in ieder geval. En als je het daar goed doet, kan je dan nog kwalificeren voor de Spelen? want die zijn er ja, Volgens mij is de selectie voor de, daarvoor al bekend. Dus, uh, dat wordt heel lastig. Dat wordt zeker lastig, ja. Oh ja. ja. Dan nog even naar jouw ploeg. We, we hebben Robert Geesink, Bauke Mollema en Steven Kruiswijk. Je zegt twee van de drie gaan voor het klassement. Welke twee zijn dat? Uh, ja, ik denk dat, uh, dat Robert uh, en Bouke allebei uh, per se. Ja, ik denk dat ze alle drie starten voor het klassement. Maar op een gegeven moment zal het toch. Ja, het uh, zal het klassement uh, op zijn plek vallen. En misschien zit er dan één uh, verliest een keer tijd. Of, uh, Spreken ze niet van tevoren af welke twee van de drie voor het klassement? Misschien wel, maar. Dat, dat, dat... heeft vorig jaar zijn been gebroken. Kan die top 5 rijden? Als hij dat haalt, dat het fantastisch zijn. Maar ik denk. Uh, ja, gezien die, ja, dat was echt een extreme blessure. En uh, wat hij nu al gepresteerd heeft, vind ik al super knap. Maar wat, wat is er reëel dan om te verwachten voor hem? Ik denk dat hij zelf wel, uh, dat hij misschien voor top 10 gaat. Maar ik, ja, ik zou zeggen van, uh, ja, wees voorzichtig uh, daarmee. En uh, uh, ik, ik, als hij top 20 rijdt, dan, uh, dan ben ik heel tevreden, in ieder geval. Ja, ja, dat zou wel heel knap zijn. Vind ik wel, ja. En Mollema top 10. Uh, ja, zou maar zo kunnen, ja. ja meneer ja. Buma, ja? vroeger hadden we een premier... die werd heel populair door naar wielrennen te kijken. <laughs> ik kijk er graag naar, maar ik doe, nog, ik doe het nog liever zelf. U fietst zelf ook? Ja. En uh, hoe hard gaat u dan? Nou, dan ga ik niet zo hard als uh, de Tour de France-renners, hoor. Maar wel nee, en, serieus? En wel, Jawel, een racefiets, ja. Oké, okay, ja. en gaat u ook de Tour bezoeken? Ik ga uh, wel naar, zelf met de fiets op het dak uh, naar Frankrijk... dus ik hoop ergens de Tour wel tegen te komen, ja. Zo. En dan ja. klappen voor uh, Geesink Molle Ja, zeker. Ja, helaas dus niet voor Theo Bos maar ik zal aan hem denken. Goed. Nou, <laughs> dat, dat kunt u heel populair van worden, hoor. Door te denken aan Theo Bos Nee, of... zeker. Door, te, door aan, aan, aan wielrennen <laughs> mee te doen. <laughs> klopt. Ja, nee, dat klopt. Ik heb, en toen ik uh, jong was, heb ik een keer naar de Elfstede Fietstocht gekeken. we wonen toen in Sneek. En toen kwam Dries van Acht voorbij. <laughs> en daar ben toen echt naar gaan kijken. Daar is ja. het allemaal begonnen. Ja, daar is het allemaal begonnen, ja.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 This is all love. Melk en honing. Alles over eten en drinken. Vandaag met culinaire journalist Jeroen Thijs. Ja, Jeroen, over smaak valt niet te twisten. Is het, is het, ja, het spreekwoord, maar daar valt wel wat over te zeggen. Hè? Ja. Dat komt eigenlijk over, vanwege nieuws uit China op het gebied van pijnboompitten. Wat is er ja. met de pijnboompitten? Ja, uh, nou, het nieuws komt uit het Westen. Maar de pijnboompitten komen uit China. Dat is een beetje het, uh, het probleem ook meteen. Uh, de Europese keuken is dol geraakt op de pijnboompitten uit Italië en Griekenland en Spanje. Uh, zo dol dat dat niet meer aan te slepen was. Uh, tien jaar geleden ontdekten de Chinezen dat wij dol waren op die pijnboompitten en begonnen hun eigen ja. spullen te exporteren. Nep pijnboompitten Nee, nee of echte. echte, echte oh, maar okay. er, er zijn heel veel pijnbomen. Hè. Het geslacht Pinus is, geloof ik, 15 of 20 uh, uh, uh, soorten rijk. Dus dit kwam, uh, deze komen uit de witte en de rode Chinese pijnboom, en dat is niet de Middellandse Zee-pijnboom waar die, de pitten vandaan komen waar wij aan gewend waren. Ja, maar wat is er mis met die, nou, die pijnboom? Uh, in die tien jaar kwamen er steeds meer klachten over mensen van mensen die, die een heel smerig, metaal, bitter uh, smaak in hun mond hadden. In, in het begin konden ze helemaal niet thuisbrengen wat het was. Na het eten van de Chinese pijnboompit. Ja, maar pas twee, één of twee dagen later. Hm. En dus dat, die, die directe connectie was er niet. Dus het heeft heel lang geduurd voordat ze erachter waren wat het nou was. En uh, nu blijkt, tenminste, uh, de eerste onderzoeken wijzen erop... dat het inderdaad die Chinese pijnboompitten zijn. En dat die uh, pijnboompitten pas in de darmen gaan zorgen... dat je een bittere smaak in je maag hebt, en je mond krijgt. Hoe kan dat nou? Dus vanuit je darmen ga je proeven? Ja. Oh. ja het was voor mij ook bizar? heel nieuw. Heel bizar. Ik, <laughs> ja. uh, ik spreek hier op gezag van uh, Gregory Muller. Nou, dan is het waar. Ja, hè? Nou ja, nee, oh, die man die weet wel iets hoor. Die is professor aan de Universiteit of, van Idaho, Washington... In de State University School of Food Science in Moskou. We zijn om, we zijn om. Ja, zijn jullie geloven ik wel, hoor. En hij zegt dat al enige tijd geleden uh, uh, ontdekt is dat er in de darmen ook uh, proef, uh, zeg maar, uh, uh, smaakreceptoren zitten, inderdaad. Oh, ja. En hij verklaart dat vanuit de evolutie: bitter is vaak uh, giftig, of giftig is vaak bitter. Maar als je het mengt met zoet, dan uh, proef je dat niet. En als het dan in de darm komt, gaat het alsnog zijn uh, uh, negatieve werk doen. Hm. Alleen. Uh, als je dan darm, darm hebt die je waarschuwt van... oh, eh, volgende keer als je dat ziet, dan krijg je bitter in je mond. Dan eet je dat niet meer en okay. krijg je dat gif niet meer. Een soort waarschuwingssignaal. Dus nu gaan wij ja. geen bitter uit China meer eten. Nou, Alleen, het, het staat er niet op. Nee, nee dat je je is een proble probleem. ze herkennen. <laughs> ja, ja, ja, ja, je kunt ze herkennen. Er is een Leidse botanicus die uh, precies zegt, kan zeggen... van, nou, hij is een beetje grijs, wat kleiner, en uh, dus die moet je niet eten... Um, ik denk dan, daar moet je dus eentje naast hebben liggen ja. waarvan je weet dat die wel goed is. Maar... Altijd een Italiaanse pijnboompit in je zak. <laughs> ja. nou, en jij, nou, maar je, je... die verpulvert. Dat is het vervelend en dan gaat stinken. Want ja. het, dat is dus, dus de vraag is nee. ook, en niet iedereen heeft er last van ook. Hè? En niet iedereen heeft er last van. Nee hoor, er zijn geloof ik op dit moment iets van 800 gevallen echt wetenschappelijk uh, vastgesteld. Nou ja, in, in, in tien jaar tijd over heel West-Europa en de Verenigde Staten valt dat wel mee. Vind ja. ik. Nou, nou uh, heeft dat te maken met het onderwerp uh, uh -huh. basissmaken? Uh -huh. De basissmaak bitter hebben we, ja. de basissmaak. Zoet, ja. zuur, ga door, ga zout. Door, ga door, ga door, maar er is er door. nog één, hè? Ja, er is er nog één. Is... Jij ja, had het over een, een, een nieuwe smaak, maar die is niet zo nieuw. Die smaak is al in 1908 uh, vastgesteld... door een, een Japanse professor. En dan moet ik even voorlezen. Want... Ja, dan hoeven we niet te weten welke universiteit je tijd is. <laughs> nee. dan... Nou, dat zal op Tokio <laughs> zijn. Maar mijn Japanse namen zijn niet zo goed. Kikuna Ikeda ja. die isoleerde een witte stof... die op uh, Japans zeewier zat. Uh, kombu heet dat. En als je dat droogde, dan zat er een soort wit stofje op. En hij ontdekte dat als je zeewier in de soep doet... wordt de soep lekkerder. Maar als je dat witte stofje in de soep deed... dan werd het ook lekkerder. Uh, hij onderstelde en poneerde ook dat dat de vijfde basissmaak mm -hmm. is. Vijf, met kleuren heb je bijvoorbeeld basiskleuren, rood, geel, uh, wat was het meer? en rood. Ja, die rood had ik al. Oh. Nou, maar, <laughs> en daarmee kun je alle kleuren maken. Ja. Nou, zo'n zo theorie geldt ook voor smaken. En smaken die je dan via de tong proeft. Maar wat is nou die vijfde? Hoe heet die? De vijfde smaak is umami. En uh, uh, dat betekent hartig of de heerlijkheid. En maar hartig, uh, je kijkt om je heen. Ik, je kijkt ja, je ja, ja, het ik heb een het het potje het bij me. Je, <laughs> je hebt een potje <laughs> waar <laughs> Waar is je potje? Ik heb een potje hartig <hastig> bij me. Maar hartig, is, toch, is dat niet hetzelfde als zout? Nee, nee, nee oh. het is heel anders. Sorry, ik zit wat ver weg. Ja, het is heel ja. anders. Kom je, ik heb uh, nu een potje tevoorschijn met hartig erin. Hoe ziet hartig eruit? Ik was toevallig bij de toko, niet zo toevallig. En toen zag ik een prachtig potje staan. Dit. Oh ja. Heel mooi blikje met Chinese tekens en tekeningetjes. En hier zit... Umami in. Umami. Als je je vingernat ja, maakt ja. en uh, even hier. proeft. En dan even omschrijven wat je proeft. Dan... Uh... Ja, zout. Zout? Ja. Beter proeven. Ja, proef jij eens even. Beter proeven. Bouillon? Ja, ja. ja. <laughs> <b> <laughs> <b> <laughs> bouillon. zit ja, ja. zitten vol met dat spul. Ja. Hartig. Zer ik zou hartig. zeggen hartig. Nou, heel <laughs> goed. Jij hebt het begrepen. <laughs> nou, inderdaad. Hartig. Maar wat, uh, wat schieten is... we ermee op om een vijfde smaak te benoemen? Wat is, wat is daar handig aan? Nou, het is wetenschappelijk interessant. Als je een, een, een onbekende kleur tegenkomt, de basiskleur, dan staat ook de hele wereld uh, uh, klaar om daar wat van te zeggen. Theo Bos, hoe smaakt het? Ah, een beetje zout ook wel. Een beetje zout, ja, ja. Het zie je wel. Ja. Ook. Ja. Ja. het is gewoon zout. Uh, nou, het je is goed, is, uh, goed uh, <laughs> jullie kunnen niet proeven. Ja, ja. ja, uh, nee hoor, uh, dit is officieel in 1985 vastgesteld als de vijfde basissmaak. Op een congres van smaakwetenschappers in. Uh, met Chicago. Eh. En sindsdien is het algemeen geaccepteerd als vijfde smaak. Hoe ja. is... vent u het? Nou, dus ik, ik zit mee te luisteren. Oh, zit u in Den Haag? Ik heb mijn ogen dicht en ik probeer te proeven hoe dat ongeveer moet smaken. Maar ik ben, denk ik, aan bouillon. Bouillonblokje. Ja, en, en dan blokje. denk ik aan zout. Dus volgens mij nee. doe ik iets fout. In ja, mijn dat blokje. doet u iets fout. <lacht> ja. maar, maar, dat deden toch... we, ja. we allemaal, meneer Buurma. Want Jeroen is het ja. zo dat, dat goede gerechten, ja. pre, goede keuken, dat die, die, die vijf smaken goed met elkaar in balans hebben. Of uh, is dat niet. Zo? Nou, ieder, ieder goed gerecht heeft een goede balans van de vijf smaken. Er, is een, er zijn mensen, met name in de anglo saxische landen... die, doen aan, die zeggen van, dat kun je ook wetenschappelijk bewijzen. Dat heet food pairing. En die gingen op zoek naar smaakelementen in uh, ja, ingrediënten. Een van hen is uh, de chef van de Fat Duck. In, uh, uh, uh, even kijken. Weet die man ook weer? Nou, in elk geval. Maar die heeft caviar uh, met witte chocola bedacht. Uh, en uh, uh, porridge van slakken. En dat zijn, dan zit hij van, nou ja, dat, elementje, dat smaakelementje daar... en dat smaakelementje daar, dat past goed bij elkaar. Dus daar maak ik een gerechtje van. Uh, er ook daarop, die food pairing, dus dat, dat combineren van smaken die op elkaar lijken... daar is wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. En daar bleek uit... ze hebben onder andere de klassieke Franse keuken onderzocht. En daaruit bleek dat die klassieke Franse keuken... die doet daar prima aan. Dus die wet of regel, die geldt. Maar alleen in West-Europa en Amerika. Oké, okay, en verder niet. En, en nee, okay. maar het gekke is... Dat, heel kort. Ja, heel kort. Het gekke is dat in West-Europa... zijn we vooral dol op Chinese restaurants en Italiaanse restaurants. Hmm. Waar die er dus niet gelden. Nee, nee. Klopt alweer niet. Nee, we dus gaan niet. gauw door en onze dichter bij de dag. Hans Merk. Hans, goeiemiddag. Goeiemiddag. Laat me horen. Oké. Okay. Het ra radicale midden van de val. Een pees moet je ergens aan bevestigen. Wij binden ons aan iets anders. Het kwetsbare midden van teruggegaat. Ik dacht dat ik trilde in het midden van de laatste bocht. Maar het was degene die me vasthield. Het is de manier waarop je voor elkaar zorgt. Het woord gezin is een breed woord met de laatste letter in het midden. Het midden van het gezin. Het radicale midden van Europa. Het radicale midden van de munt. Ik rolde langzaam naar de periferie. Ver weg van de kern. Tot het midden van de uiterste rand. Want het midden is overal. Het radicale midden is hier... In het centrum van mijn bestaan, mijn midden, ben jij. <laughs> nou, dat mag voor in het CDA-verkiezingsprogramma ja, of niet, ik vind meneer Jonge. Ja, mooi. Ja, en misschien ook wel bij Theo zijn bed, want die kwam er ook in voor. Ja, je <laughs> oh, <laughs> fiets aan het CDA, daar is die voor gemaakt. <laughs> Goed, we zetten het gedicht op onze website. Hans, dankjewel. Dit is de dag. nu. daar is het later vandaag terug te lezen. En met toch een beetje zoute smaak in mijn mond bedank ik de gasten. Sibrand van Haarsma-Buma, Theo Bos, Axel Guteke en Jeroen Thijssen. En zometeen na het nieuws aandacht voor de gevolgen van een uitspraak van een rechter... die afgelopen week deining veroorzaakte. Twee verdachten in de Nijmerse scooterzaak zijn vrij... na een uitspraak van het gerechtshof in Arnhem. Twee mannen op een scooter op de vlucht voor de politie en je voorbijganger doodreden en ze werden niet veroordeeld. Wordt het niet tijd om de wet aan te passen? Daarover zo meteen meer na het nieuws van drie uur. Tot zo. Wilt u op de hoogte blijven van onze onderwerpen in Dit is de Dag? Abonneer u dan nu op onze nieuwsbrief via www.ditistedag.nu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 huurverhoging, paspoort- en identiteitskaart en ouderschapsverlof. Dus voor deze en andere vragen, ga naar www.rijksoverheid.nl. Je houdt van je huisdier, dus kies je Beavar Topkwaliteit. Zoals FiproDog en ViproCat tegen flooien en teken. Met Vipronil, het best verkochte antiflooienmiddel. Be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 Kijk op toyota.nl. Wat verborgen is. Nu ook als e book maar 5,95. Op Libris.nl. Dit is Radio 1.